van vuile baksteen Is het huis van morgen Precies op tijd ontwaakt Alles is dus in orde Alleen het land Het land weet Dat er kwaad is gedaan En dat van die zon en die maan Al dat rokende van het land Van de verbijstering van de beesten van het lichten van het land en de zon en de maan Van de angst van de beesten Nu moet ik gaan de bloemen sterven en het donkertal, als ik jou weer ontmoeten zal, zal ik mijn naam in jouw huid kerven. Dan zal ik zingen van een zwarte dag en van de schaduw die wij moesten delen en van de vloek die sprong in onze kelen. En van het mes dat in jouw handen loopt. Langzaam van ver gevolgd door de hond van de hoofd. Ben ik de oude wegen zwijgend ingeslagen? Een bleke herfst verbloedt achter de zwarte hagen. Vrouwen gaan einder langs, rouwend in donkere stof. Al grauer wordt het veld, de lucht koelt af, de nevel welt. Wat staat gij zo en kijkt, verbaasd en staart? Wat is het dat u in de schemering zo ontstelde?